Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Mensen die bumperkleven, door door rijden of achter het stuur bellen... moeten veel harder worden aangepakt. Nu worden ze nauwelijks bestraft, zegt een projectleider van de nationale politie. Volgens hem zien mensen in het verkeer dat de politie veel overtredingen tolereert... en is dat slecht voor het gezag van de agenten. Justitie zegt dat de politie te druk heeft met andere taken... en daardoor minder verkeersboetes uitdeelt.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 Premier Rutte maakt zich zorgen over de veiligheid van columnist Ebru Oemar als ze terug is in Nederland. Oemar zegt tegen NRC dat ze zelf ook bezorgd is, zeker na een inbraak in haar huis in Amsterdam. Er wordt gekeken of ze beveiliging nodig heeft als ze terug is in Nederland. Oemar werd opgepakt na kritiek op president Erdogan. Ze is vrijgelaten, maar mag Turkije niet uit. In Zuid-Afrika zijn 33 verwaarloosde circusleeuwen uit Zuid-Amerika aangekomen. Ze zijn door dierenbeschermers gered en worden in een reservaat uitgezet. Helemaal vrij leven kunnen ze niet allemaal meer... omdat bij sommige leeuwen in het circus de nagels en tanden zijn weggehaald. Vier agenten uit China gaan met de Italiaanse politie patrouilleren in Rome en Milaan. Het is een experiment om Chinese toeristen in het hoogseizoen een veilig gevoel te geven... De agenten dragen hun eigen Chinese uniform, zodat ze makkelijk te herkennen zijn. Als de proef slaagt, gaan er ook Chinese agenten naar andere steden in Italië. Dan nog het weer, zonnig, bij 13 tot 15 graden. De komende dagen blijft het zonnig en droog, en het wordt ook warmer. Op een bevrijdingsdag een graad of 19, in het weekend kan het 24 graden worden. Dit was de ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...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 de jaren 80, De Human League met Don't You Want Me Baby. En uh, dat bracht de tijd op uh, 7, over 4. En uh, Zandt op zondag vandaag uh, in duo-vorm met uh, Jaap Koper. Jaap, ja. hoe is het op de velden? Nou, uh, daar, daar ga ik even met een scheef oog naar zitten kijken, want dan uh, laat ik trouwens een keer van onderop uh, beginnen. Heerenveen uh, Groningen 1-2. Nek Roda 1-2. Excelsior Pek Zwolle 1-2. Herakles Den Haag 0-1, Vitesse Utrecht 1-1, AZ De Graafschap 4-1. Nou, wil ik toch even weten, zou die Vincent Jansen daar ook weer flink gescoord hebben? Hij heeft in ieder geval 1-0 punt, heeft uh, Dat bedoel ik. Uh, Willem II Feyenoord 0-1. Dus uh, ook na de bekerfinale van uh, vorige week hebben de Feyenoorders uh, daar de leiding uh, genomen. En dan gaan we naar de twee bovenste, want ja, dat is toch wel het uh, belangrijkste. Uh, PSV tegen Kambuur, 5 tegen 2 inmiddels. Uh, doelpuntenmakers uh, begonnen met een doelpunt uh, van Marco van Ginkel. Daarna uh, volgde een uh, doelpunt van Tosh met uh, de gelijkmaker. Daarna uh, werd het 2-1 voor PSV met uh, Luc de Jong. O, toch ook belangrijk voor de topscorer. Uh, wie wordt de beste topscorer over het seizoen 2015-2016? Pereiro maakte de 3-1 en ja, toen was het 5 minuten later 3-2 door een doelpunt van Bern. Maher uh, is uh, de maker van het vierde doelpunt van PSV. En Willems uh, die, uh, maakte de, de vijfde bij uh, PSV. Dan bij Ajax tegen Twente. Daar staat het op dit moment nog steeds 1 tegen 0. En dat is uh, door een doelpunt van Cerny, de Tsjech. Maar uh, zoals uh, de echte voetballiefhebber weet... Uh, is het uh, verschil in doelpunten uh, in het voordeel van de Amsterdammers... nu uh, met uh, nog... even kijken, we, uh, voorafgaand aan deze wedstrijd waren het 6. En uh, nu zijn het er inmiddels door de 5-2 zijn geslonken tot 4. Dus, ja, um, dus Ajax heeft nog wel het voordelige doelsaldo van meer, uh, meer goals. Uh, maar uh, de Amsterdammers moeten wel opletten. Ja. Hoewel, uh, er werd al gezegd door, door diverse voetballiefhebbers... en op de, ja, de voetbalmedia. Inmiddels Dat is dus, het zelfs al 2-0 geworden bij Ajax. Ajax ja. Dus het verschil is inmiddels uh, weer voor, uh, voor Ajax weer uh, teruggelopen naar 5 ja, uh, naar, naar voren gegaan. Uh, de, de, de, volgt het nog, als je de, de, de, de, de, uit, uh, de uitgangspunt voor de wedstrijd hadden ze dus zes doelpunten in het voordeel. Nu uh, is het vijf. Ja. Want uh, Ajax maakt dus nu uh, het tweede doelpunt. Ik weet alleen niet wie dat tweede doelpunt heeft uh, gemaakt. Maar goed, daar dat, dat komen we zo nog wel achter. Uh, maar spannend is het inmiddels uh, wel. Ja, dat, dat is leuk. Als je het. Uh, ja, nee, dat nee, wordt dan niet gegeven. Dus, dus dat, dat, dat is uh, nu. Uh, maar goed, uh, volgende week. Dan wordt het ook een, een best uh, spannend slot. Want de Graafschap uh, speelt dan de thuiswedstrijd tegen Ajax. Maar. PSP moet, uh, moet, moet uit tegen Peck Zwolle. Ja. En ja, ik ben een klein beetje uh, toch, als ik ernaar uh, kijk, dan zie ik PSP toch niet dat ze uh, zo even 1-2-3 doen. Uh, dat ze ook uh, wat ze vandaag tegen Kambuur uh, aan het doen zijn. Dat zie ik niet, uh, niet, niet gebeuren. Dus, dus ja, uh, hoe het. Uh, kijk, Van de Horn is uh, het maken van het tweede Amsterdamse doelpunt. Dus dat uh, weten we dan ook weer. Goed, uh, met alles uh, met, uh, wat dit gezegd hebben, dan gaan we nog even één nummer draaien. En dan gaan we luisteren naar het uh, tweede interview... wat we hebben afgenomen tijdens de reddingsbootdag. Moet ik er nog iets aan toevoegen? Want uh, ja, uh, op het moment dat ik zelf met een beetje berichtgeving... bezig ben voor een ander uh, medium... dan lees ik in ieder dat de Annie Paulussen... Uh, die, uh, die hadden ze dus daar opgesteld op het uh, mm -hmm. strand. O, op het strand. Uh, en hij heeft wel geteld, maar even één keer is hij uh, de zee op uh, geweest. Dus hij heeft uh, één keer het stop uh, mo mogen kiezen. Maar daarna was het gelijk over en sluiten met, met, de, met, met de reddingsboot. Want het ding was kaduk. Dus oh, okay. ja, wat er wat gaat. Wat er precies de technische oorzaak van het probleem is, dat weten we niet. Maar eh, toen moesten de, de toch hem toch wat, wat enigszins gaan improviseren. Van wat gaan we nu doen? Maar ja, uiteindelijk hebben ze dat dan toch maar zo op deze manier opgelost. Door over de hele dag genomen dat mensen dan met een trappetje uh, in het stuurhut uh, konden, konden, konden kijken. Ja. En Jan-Willem van der Bout, de, de schipper van, uh, van de KNRM... Uh, gaf dan de uitleg van wat dat allemaal dan inhield. En dat was best wel een heel uh, apart uh, verhaal. Want ja uh, zo vaak uh, krijg je de kans niet om uh, bij de Annie Paulus uh, op, het, uh, op het schip uh, te komen. Nu hebben we natuurlijk ook uh, naast de opstapper Hein Schrama hebben we ook natuurlijk uh, iemand van het bestuur gevraagd? Dus ook iemand met een media pet op. En uh, de meeste mensen weten dan al meteen over wie je het hebt. Dat is Gilles Kok, de bladmanager van uh, de Zandvoerse Krant. En vandaar had ik dat ook uh, afgenomen van uh, dat verhaal over die Annie Paulussen die daar een, uh, een defect had. Dat komt bij de Zandvoerse Krant uh, komt dat vandaan. En uh, Gilles is uh, de, de secretaris uh, van de KNRM. En met hem had ik ook een gesprek. Naast mij staat de secretaris van de KNRM. En uh, wat het leuke in Zandvoort is, is dat, uh, dat, uh, dat ze ook meerdere uh, petten op hebben. In, in die zin is hij ook nog een keer een collega van mij. Ik heb het over Gilles Kok. Uh, want uh, de KNRM uh, houdt vandaag de reddingsbootdag. Hoe belangrijk is dat? Dat is een heel belangrijke dag voor uh, alle donateurs. En voor onszelf ook als redders. Uh... Want uh, zonder de donateurs kunnen wij niet uh, het reddingswerk doen. Ja. Dus uh, de red, we noemen ze ook de redder aan de wal. Ja. En uh, zij maken het allemaal mogelijk dat wij uh, operationeel kunnen zijn. Ja. En wij vinden het heel erg leuk om dan uh, één keer per jaar zo'n dag te organiseren. Dat we hun allemaal ook iets terug kunnen geven. Dus uh, dat we ze kunnen meenemen uh, op ons materieel. En laten zien wat we allemaal doen en kunnen. En, uh, dat, dat wordt heel erg gewaardeerd. Ja, komt er dan, want ik zag ook net een uitleg door, uh, door de schipper, hè, Jan, Jan Willem. Klopt, ja. uh, maar ook alle andere bemanning. We zijn er eigenlijk allemaal vandaag ja. en uh, iedereen is van harte welkom. We nemen iedereen graag mee aan boord om te laten zien wat, uh, wat het allemaal kan. Mm -hmm. En uh, uh, ja, Jan Willem is het onze schipper, die is nu aan boord. Uh, ja. Ben je bij hem geweest? Nee, nog niet. Oh, Ik heb niet het wel van de nam stond. Moet je zeker doen. Ja. Uh, nou, ben jij nu secretaris. Uh, hoe lang ben je dat al? Ik ben in 2013 uh, gevraagd ja. door de voorzitter, dat is onze burgemeester. Ja. En uh, ik had eigenlijk helemaal geen affiniteit met KNRM of water. Dus ik vond het wel uh, bijzonder dat ik benaderd werd. Ja. Aan de andere kant uh, uh, kreeg ik ook wel snel door uh, waarom ik gevraagd was. En, uh, waarom? Uh, ja, dat is een leuke gewetensvraag. <laughs> er waren een aantal secretarissen voor mij... en die zijn uh, steeds na een, uh, ja, een minder lange periode zeg maar, uh, uh, weer opgestapt of weggegaan of hoe dan ook. Mm -hmm. En uh, nou ja, blijkbaar was er behoefte aan een type zoals ik, denk ik. dan uh, ja. Moest in het uh, potje vallen? Eigenlijk. Ja, misschien wel. Ja, en, uh, ik vond het ook wel heel leuk. En het gaf ook wel, ik bedoel, omdat ik geen affiniteit heb, had ik ook een andere benadering en uh, wat meer afstand. En uh, gaf, ja... Het, het, het klikt vrij snel, denk ik. Ja. Ik hoop uh, ook wederzijds... Uh... Is dat ook uh, wat, wat een organisatie als de KNRM ook wel een beetje nodig heeft? Een goed en degelijk bestuur? Ja, daar is denk ik elke vereniging mee gebaat natuurlijk. En ja. uh, K&RM ook zeker. Maar we zijn een hele kleine club eigenlijk. Ja. We hebben, inclusief de commissie zijn met 25 mensen. Ja. Uh, en die, uh, ja, er zijn natuurlijk 25 uh, verschillende karakters ook. Uh, maar die moeten, uh, in ieder geval die 20 redders, ja. ik bedoel, die moeten uh, elk moment van de dag paraat staan. En als er iets een keer gebeurt, dan moeten ze wel vol op elkaar kunnen vertrouwen. Ja, dat en dat is ja. het mooie aan zo'n kleine hechte groep. En het zit ook heel goed in elkaar. Samenhorigheidgevoel uh, is uh, enorm groot. Is heel groot. En het moet ook altijd groter zijn dan welk ego dan ook. Ja. En, uh, dat werkt heel goed. K uh, komt dat wel eens voor? Dat, het wel eens, dat, dat er wel eens een, uh, ja, een ego-probleempje uh, Ik heb het niet meegemaakt in mijn <laughs> uh, periode. Dus sinds 2013 hebben we daar geen, uh, geen last mee. Uh. Maar goed, uh, je moet ook wel eens met elkaar uh, in de ogen kunnen kijken en iets zeggen waar het op staat. En dat is ook helemaal prima. Hè? Dat, uh, daar word je alleen maar beter van als team, denk ik. Uh, kun je zeggen dan dat dit een goed georganiseerd team is? Zoals ik er, erin sta, denk ik dat we nu een heel go goed team hebben in Zandvoort. En uh, ja, dat het goed uitgebalanceerd is ook. En dat merken de redders aan de Wal dan ook? Dat denk ik wel. Ja. Ja, ik denk wel dat we uitstralen dat we het uh, naar ons zin hebben hier. Dat we uh, tevreden zijn over hoe we het doen. En uh, dat we ook kritisch uh, zijn en, uh, en professioneel overkomen, denk ik. Ja. Goed, dankjewel. Ja, graag gedaan. Saving my life, mm -hmm. For making me up, Casting me off, making me feel like I'm living. Hij uh, ontviel ons uh, vorige week volgens mij Billy Paul. Je kent hem van Me Mr. Jones, maar deze is zo fantastisch. Thanks for saving my life. En uh, dat vond ik wel een beetje toepasselijk bij de KNRM-item, Jaap. Ja, want uh, dat, dat, uh, dat was uh, toch uh, een van de belangrijkste uh, onderdelen van, uh, van zaterdag. Uh, die reddingsbootdag. Uh, dat, uh, daar zijn toch de nodige mensen op afgekomen. Nou... Um, we volgen natuurlijk uh, met, een, uh, met een scheef oog, terwijl mijn koptelefoon op dit moment een beetje protesteert. Dus ik moet eventjes, uh, ja, ik moet weer uh, even met een uh, gymnastische beweging. <lacht> ik heb eventjes aan de andere kant uh, die, die koptelefoon weer goed uh, zetten. Uh, kijken we natuurlijk ook weer naar de, de competitie. Nou hadden we het net over het doelsaldo uh, bij uh, de, de, de beide uh, koplopers. Uh, maar er is natuurlijk wel het nodige veranderd inmiddels. Uh, want ja, dan ga ik de spanningen nu niet langer in uh, laten. Maar Ajax is uh, als, uh, als een dolle bezig op dit moment. Want er zijn er ineens twee bijgekomen. Ajax tegen Twente staat inmiddels 4 tegen 0. En PSV tegen Cambuur staat nog slechts 5 tegen 2. Dus een goede rekenmeester weet dus nu dat uh, Ajax nu op een. Uh, Doel er van plus 7 ten opzichte ja. van PSV staan. Dus het wordt voor de Eindhoven nu wel een hele heidense klus om volgende week nog kampioen te gaan worden. Want ja, ik ga er toch vanuit dat er nu, ja, als je, hoewel, hè, in Duitsland is het zelfs zo van, ze moeten de bus in zijn voordat ze zijn ja. verslagen. Maar goed, ik ga er vanuit dat dat eigenlijk dat een ruim verschil tegen Twente gaat maken vandaag. Oké. Okay. En volgende week tegen de graaschool dan. Ja. Goed. Uh, is dit ook er eentje uit de oude Doos? Ja, ja zeker. Sorry, dat, dat is dan? dat. dat Welk is dat? Steliedam ah. met de Ves. <laughs> Dat dit beentje een um, one-hit wonder gaat worden. De uh, family of the year hoorde je voorbij komen met uh, Hero. En uh, even kijken of ik. Ja, ik moest even een, geluidje. <laughs> moest ook een gymnastische ja, ja. beweging uithalen. En uh, daarvoor Steely Dan met uh, Donald Fekken erin en met de Vez. Ja, de Vez. Dat is zo'n uh, zo hoofddeksel uh, wat uh, vooral in het Midden-Oosten nog wel eens ja. uh, gebruikt wordt. Ja, mijn taal is uh, toch, of mijn betekenis van taal... is toch wel enigszins uh, bij de tijd, uh, wat dat er gaat. Uh, nog even naar de tussenstanden kijken van uh, de Eredivisie. Want uh, de wedstrijd tussen AX en Twente is uh, geëindigd in 4-0. Willem II Feyenoord 0-1. En de graafschap AZ uh, 4-1. Inmiddels zijn alle wedstrijden nu afgelopen. Dus dan ga ik maar weer nog van vooraf aan beginnen. Ajax 20 4-0. PSV-Kambuur, 6-2. Uiteindelijk heeft PSV, heeft PSV toch nog eentje 1 weten in te prikken. Dus het verschil blijft 6. <coughs> in Amsterdams voordeel dan, wel te verstaan. Willem 2 tegen Feyenoord, 0-1. AZ Graafschap werd 4-1 vandaag. Vitesse-Utrecht 1-3. Heracles-Almelo, Den Haag 1-1. Uh, Excelsior Paxmolle 2-2, Nek Roda 1-2 en Heerenveen tegen Groningen. Het werd vandaag 1 tegen 2. Dus nou, dan kijken we nog uh, naar de stand. Dan zien we dat uh, Ajax nog altijd dat uh, grote verschil in doel, van doelsaldo nog heeft. Betrekkelijk uh, vrij weinig tegentreffers uh, gehad. De, vandaag uh, zal die 20 uh, die ze hebben tegengekregen ook blijven staan. Maar er komen wel vier doelpunten bij. Dus dat zijn er 80. Uh, 85 voor PSV en 31 tegen. Dus reken maar uit, dat, dat, dat is een, toch een, een behoorlijk verschil, maar nog steeds in Amsterdam's voordeel. En Ajax uh, staat aan kop met um, 81 punten en PSV heeft datzelfde aantal. Dus dat uh, is uh, wat dat betreft de tussenstand. Dan onderaan, kijken we nog even van... Ja, Kander uh, van... uh, <coughs> is gedegradeerd. Dat is wel duidelijk, want uh, die moesten winnen vandaag om uh, nog uitzicht te houden om promotie en degradatie die wel uh, te spelen, maar... Het gaat nog steeds tussen de Graafschap en Excelsior. Uh, ik weet niet uh, precies wat Excelsior nog heeft uh, gedaan. Uh, dat, uh, dat heb ik net uh, zitten lezen. Dus uh, dan zaten 2-2 tegen Peck Dus een punt uh, binnen weten te halen. Uh, en Willem 2 heeft verloren van Feyenoord. Dus die verschillen die, uh, die lopen niet erg sterk uiteen. Dus zal het er nog om gaan spannen. En de Graafschap, dat had floren verloren vandaag. Dus, uh, dus het is nog niet uh, helemaal... Uh, de begraarschap uh, is uh, uh, zeker uh, voor uh, nacompetitie. Ja, en dat ja. gaat dus nog uh, tussen Willem II uh, die nu op de plek staat. En Excelsior uh, aan de andere kant. Ja, nou daar, daar gaat het dus uh, nu om. Um, ander uh, aardig uh, verhaal is uh, wat er in Engeland gebeurt. Want de voetballiefhebbers zijn ook uh, zeer geïnteresseerd... in een, uh, verhaal rondom, de my het mythische verhaal rondom Leicester City. Uh, ja. Want uh, je kon uh, van tevoren inzetten van zouden ze kampioen worden. Dan kreeg je 1 op uh, de 5000 dat dat uh, ging gebeuren. Nou, dat zoiets als... Met Pasen wordt het 30 graden. Zo'n soort weddenschap was het. Maar het vaat wel tegen het keurkorps van Louis van Gaal. Op dit moment 1 tegen 1. En het laatste doelpunt wat gemaakt kwam van de kant van Leicester. Dus het is daar nog allerminst zeker van hoe dat eruit gaat zien. Dus dat is het beeld van wat er voor de rest in de wereld gebeurt. Straks gaan wij nog eventjes naar het circuitpark Zandvoort. Tenminste, dat, dat hebben we al eigenlijk gedaan... Maar ik ik heb het verhaal opgenomen. En dat verhaal is met de voorzitter van de Hark. De historische auto-rentclub, als ik het goed ja. heb. Uh, die uh, heeft mij gisteren even te woord gestaan... van wat dat weekend... Wat nu uh, plaatsvindt op het uh, circuitpark Zandvoort. Nou, inhoud. Is dat, uh, zit dat nou uh, anders in elkaar bijvoorbeeld dan de historische Grand Prix? Dat is een van de vragen. Dus dat gaan we zo horen. De man uh, is uh, Kees Kooi. Hij is uh, de voorzitter van, uh, van de Hark. En uh, dat hij iets uh, voor elkaar heeft gekregen, nou ja, dat, dat mag je wel uh, zeker wel, uh, wel stellen. En dat hoor je straks ook allemaal in dat gesprek. Okay. Dus dat is uh, zo dadelijk. Heb ik nog wel een vraag aan jou, ja? want jij bent gewoon een beetje een muziekliefhebber en een muziekkenner, ja. hè? Ja. Wat uh, gaat uh, Douwe Bob doen? Wat is zijn ja, uh, uh, goeie? 1 op 5000 of nou, niet? Nou, uh, kijk, we hebben van de week hebben we kunnen zien uh, wat, uh, wat hij deed bij de Wereld Draait Door. En uh, Douwe Bob uh, hij was ook uh, de eerste die meedeed in dat uh, verhaal van de beste singer van Nederland. Uh, dat, dat, ja, daar heeft hij gewoon een hele goede indruk achtergelaten gelaten door, door dat uh, te winnen. Ja, het is uh, naar mijn idee een echt, echt uh, een, een luisternummer. Het uh, textueel zit het gewoon heel strak in elkaar. Ik uh, bedoel, maar ja, dat is hem wel toevertrouwd. Het is hem gewoon een, een goede liedje schrijven. Dat, want anders win je natuurlijk niet de beste songwriter nee. van Nederland. Dat, dat is één ding wat, uh, wat zeker is. En als je goed naar het liedje luistert, dan weet je ook van dat het ook zeker uh, te maken hebben met de tijd waarin we leven. Want het gaat allemaal veel te snel. En voordat je het weet uh, zit je tussen zes planken. En dat is nou precies datgene waar hij nou uh, het uh, liedje over, uh, over uh, maakt. Van jongens, uh, het, er, gaat meer, het, er gaat meer in het leven dan alleen maar... Gaat het winnen? Dus. Ja, ik zal niet zeggen dat, uh, dat het een uh, winnend liedje is. Maar uh, als, je, als je kijkt, als het echt bedoeld is van... Hè, uh, het, het is een liedjesfestival, ja, dan uh, vind ik het dat uh, natuurlijk wel... een heel uh, okay. strak liedje. Maar ik ken, nogmaals, ik ken niet wat, uh, ik weet niet wat, de, wat de andere landen okay. hebben uh, Nou, we, dat weten we over twee weken, denk ik. Uh, en er is ook uh, een die wil met een, met een een of andere tijger op het podium. En daar is, uh, ja, nou ja, ja goed. Ja. Die, dat, dat heb ik ook uh, vernomen. En uh, er is ook de, de, de Roemeense inzending die doet sowieso nee. niet mee, want die nee. hebben nee, nog, uh, nog een uitstaande rekening uh, die ze nog moeten betalen. Dus, maar hier heb je, uh, je wolf, trouwens ja, met Ja. slowdown. slowdown. Ja. <laughs> you find a place to Volgende week, dinsdag, weten we het. Ja, en, de uh, halve finale. Uh, en je hoorde het eigenlijk ook meteen al in het eerste regeltje ook, hè? Van, uh, van uh, hoe dat... Uh, hoe dat uh, het, uh, slowdown. Slowdown, maar ja. goed, uh, het, het gaat er dus om dat je... Dat je, ja, jongens, uh, kan je me ergens mee helpen? Uh, maar het schijnt dat iedereen dan met, uh, met zichzelf bezig is. Oké. Okay. Dus dat, dat, dat is een beetje het, uh, de kern van het boodschap. Um, zoals gezegd, de historische zandvoort trofee is... Uh, meer het Nederlandse uh, verhaal over de historische racerij. Want uh, ja, uh, Nederland kent wel uh, historische uh, of uh, rijders uh, die in historische racewagens rondrijden. Alleen het is natuurlijk minder groot dan ja, dat we dat, uh, als we dat uitbreiden tot, uh, tot de wereld. Uh, want uh, zo'n weekend als uh, de historische Grand Prix, daar komt natuurlijk veel meer op af. Um, Kees Kooi, hij is uh, de, de voorzitter van de HARC, De H-A-R-C. Dus uh, niet uh, dat ding wat je in de tuin hebt staan. Maar het is de historische automobiel, uh, renclub. En met hem had ik op het circuit ook een gesprek. Het is een druk weekend in uh, Zandvoort. Uh, van alles en nog wat wordt er gedaan. En naast een reddingsbootdag en schoonmaakactie is er ook nog iets op het circuit uh, te beleven, namelijk de historische uh, Zandvoort Trophy. En een van de mensen die daar zeker wat over kan vertellen, dat is Kees Kooi. Hij is president van de Hark, zeg ik het zo goed? Of ben je gewoon maar voorzitter of wat dan ook? Gewoon maar voorzitter. <lacht> president, dat uh, staat wel op de kaartje, maar die heb ik niet zelf laten drukken. Dus uh, dat vond ik een beetje overdreven. Uh, want je moet natuurlijk wel uh, over een uh, dosis passie beschikken... om met historisch uh, materiaal bezig te zijn. Je moet er een hoop liefde bij in... Uh insteken en uh, ja, mensen tevreden proberen te, te houden en geïnteresseerd te krijgen in de, in de historische autosport. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben nu vijf jaar voorzitter, vijf, zestien jaar ga ik in en uh, ik denk dat we gewoon goed bezig zijn. Ja. Uh, waar merk je dat aan? Aan de groei van het aantal deelnemers. Ik bedoel, uh, nu hebben we dus de historische Sandvoort Trophy. Is die een van de eerste races. Of onze eerste race in, uh, op Sandvoort. En als je dan ziet dat de grotere klasses al met 45 auto's deelnemen. En de allernieuwste klassen die we dit weekend voor het eerst racen. Uh, starten met 15 auto's. Ja, dan vind ik echt een groot succes. Alleen, uh, we gaan niet... Alleen voor het succes, we gaan ook voor de sfeer. En de sfeer, dat, uh, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Is het toch een beetje, als ik kijk hè, naar, uh, je komt het terrein oplopen, dan zie je toch weer ook een beetje die, die romantiek van vroeger. Hè? Gewoon een soort tentje waar dan een auto onder staat, en wordt dan driftig aan gesleuteld. Is dat de vorm van de sfeer? Dat is één van de vormen van de sfeer. Ja. Uh, het gaat nog veel verder, vind ik. Want sfeer is niet alleen uh, de uitstraling. De sfeer is ook uh, de onderlinge verstandhouding. Ja. En het voordeel van historische racen vind ik zelf... dat men respect heeft voor elkaars spullen. Uh, voor elkaar auto's. En uh, ja, dat we niet aan het doen en. doen... Uh, Zeker er niet tegen aan duwen. Omdat, omdat jij een halve seconde sneller bent. En uh, ja, men zegt wel eens... Uh, als deze uh, racers uit hun auto stappen. Ja, en je kijkt naar hun gezicht. zijn zijn precies kleuters die de hele dag leuk buiten gespeeld ja. hebben. En uh, dat is eigenlijk het leuke aan historische sport. Yeah. Uh, nu zijn er ook, uh, want uh, voor de aanvang van dit gesprek hadden we het bijvoorbeeld over een raceklasse. Uh, de 82-90. Uh, volgens mij waren het de monoposto's. Nee, dit zijn. Nee, denk maar even aan de, aan de Starlets en de BMW'tjes. Eh, ja. eh, dat is via gerelateerd, en via is natuurlijk internationale raceklassen. Historisch wordt natuurlijk, gaat met de tijd mee. En tot nu toe hadden we historisch eh, tot 82 en nu hebben we het historisch van 82 tot 90. Dus er komt weer een hele nieuwe historische klasse aan. Het voordeel daarvan is dat je voor een veel lager jaarbedrag kan racen. Ik bedoel bijvoorbeeld van een BMW of van een Toyota. Daar zijn alle onderdelen nog van te krijgen. Eh, als je de banden bekijkt. Ja, die kosten ja, 30% voor een eh, BMW dan voor een Porsche 911 uit 1965... Ja, dus het is ook qua budget is het een hele leuke instapklasse. We het net even over budgetten. Uh, komt dat dan mooi uit omdat de economie... Ja, hij begint wel aan te trekken, maar toch zijn de budgetten krap. Dat uh, dit een heel mooi alternatief is voor mensen die graag toch nog hard over een baan willen rijden. Een budget bepaal je altijd zelf. Mm. Ik bedoel, en uh, hoe ver ga je... En er is in elke sport, uh, wat je ook doet, is er een die kan uh, 100 gulden uitgeven. En de ander kan niet meer dan 15 gulden uitgeven. Of euro. Alleen uh, degene die 15 euro uitgeeft, kan net zoveel plezier hebben als die 100 euro uitgeeft. Het is de manier waarop je erin stapt. Ja, en hoe je ermee omgaat. Uh, de ene uh, die huurt alles in, uh, zijn mechaniciën enzovoort. Uh, ja, Zijn koffieapparaat laat hij je opsturen en daar hebt hij een juffrouw bij staan. Maar je kan ook alles zelf doen. Mm. En dat is, dat is nu het leuke van uh, deze sport, de historische sport. Je ziet hier heel veel tentjes staan. En je ziet hier dat dus ze hun eigen auto poetsen en zelf de banden verwisselen. En dan kan je met een heel klein budget kan je toch aardig rondkomen. Is het ook een beetje onderling, eh, Leentjebuur, eh, gebeurt dat ook? Dat gebeurt, dat gebeurt zeker. Ja. Ik bedoel, het, uh, dat heb ik ook uit de ervaring meegemaakt. Je helpt elkaar. Ja, we hebben dus nu met die nieuwe klasse... ja, dan worden er opeens auto's van stal gehaald... die al 10, 15 jaar stilstaan en die komen bij de keuring... En dan zie je dus, uh, ja dat is niet goed meer, de, de riemen zijn niet goed meer. Ja, die kunnen we niet goedkeuren, omdat veiligheid gaat voor alles. Ja, dus dan zeg je nou, als je bij die en die gaat, die hebben nog een paar uh, veiligheidsriemen liggen, en dan kan die toch rijden. En dan leent die het bij een ander, en dan uh, sleutel jullie het er zelf in, en dan kan die rijden, en daar gaat het om. Is, is dit uh, dan weer een hele andere vraag. Uh, dit is namelijk ook een, een weekend, een historisch weekend. Maar dan hebben we natuurlijk nog dat hele grote weekend wat in september gaat plaatsvinden. Is dit, wat, waar, waarin verschilt dit ten opzichte van bijvoorbeeld uh, dat, uh, datgene wat er in, uh, nou ja, in september gaat plaatsvinden? Ja, dat is gigantisch. Dit is feitelijk een Nederlands evenement. Mm -hmm. Historic Grand Prix, begin september, eerste weekend september... is een internationaal weekend. Dat is gerelateerd aan, aan Formule 1. Mm -hmm. Ja, uh, wij krijgen misschien een paar duizend mensen op, uh, hierop af dit weekend. Dan zijn we al blij. Ja. Historic Grand Prix, ja, dan hopen we dik boven de 50.000 te komen. Ja. Maar dat komt ook omdat er een heel andere opzet is... Ja, daar komen heel veel racegroepen uit Engeland... met Formule 1 en er wordt gereced. En uh, dit jaar is heel bijzonder, vind ik... krijgen we een vooroorlogse race. Mm -hmm. Nou, ik adviseer alle mensen om dat echt te komen kijken. Want ik heb ze op Spa-Francorchamps zien rijden... en dat is echt racen. Die vooroorlogse auto's, ja, dat is echt iets bijzonders. En dat is, denk ik, echt racen. De laatste... 10, 15 jaar in stand, wordt niet meer gebeurd. Je hebt wel vooroorlogse auto's rijden. Maar die rijden voor de show. Maar hier heb je echt een race. Dus dat is eigenlijk een uh, noviteit... voor de komende historische Grand Prix. Uh, die ja, komt. Dat is een volkomen nieuwe klasse... die we hebben in... Uh, uh, die bij ons komt rijden. Verder zou ik iedereen willen uh, adviseren... om op uh, de website te kijken... en naar de, uh, de Biest of Turin te gaan... De eigenaar hiervan heeft toegezegd dat die komt. Ja, ik zeg het een beetje voorzichtig. Dat is een uh, Fiat uit 1911. Die toen al uh, over de 200 kilometer reed. Met een inhoud van 28,5 liter motorinhoud. Nou, dat is ongekend. En die hopen we ook in trondje Zandvoort mee te kunnen laten rijden. Alleen de mensen moeten wel een beetje afstand houden. Want er komt een hele grote vuur. Spuurs aan de zijkant tevoorschijn. Maar dat is, dat is echt iets om uh, naar uit te kijken. Goed. Kees Kooij, dankjewel. dank ja. je ja. wel. Graag gedaan.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 Aan mij niet no me importa dat vivas con met hem sé want ik weet dat ver, mujer, ik vas a ik niet kan ver, Si te quedas o te vas, si no, no. Normaal hebben wij altijd de Racketon nu plaat. Alleen door omstandigheden is dat niet vandaag gekomen. Maarten Verheijen, die is over twee weken gewoon weer klein beetje het idee. En Rieke Gleesers heeft een nieuwe plaat, die heet Duela El Corazón. De Keen The Last Time en uh, ook nog de Echo Kids... die kwamen ook nog voorbij met de Cool Kids. Ja, en dan is het uh, weer bijna vijf, vijf uur en, en dan ja. zit het uh, programma er weer op... En dan is uh, de rest ons uh, eigenlijk alleen maar gewoon uh, gedachten uh, te gaan zeggen, dus langs mijn Precies. We hebben hartelijk dank uh, dat je al jouw energie, tijd en uh, aanwezigheid uh, uh, wilde lenen voor deze zondag tussen twee en vijf. Dit, zeer bedankt. Dit. dit komt mij zeer bekend in orde: Dit zijn de Jacksons. Ja, start right now. Ja, ja uh, piratenperiode toch wel hoor, dit. <laughs> goed, dan gaan we er de volgende keer maar eens een keertje een over hebben. dat is blijkbaar een aantijen. heel goed idee, ja. ja. Dit programma wordt herhaald dinsdag tussen 8 en 11. Het is onvoorstelbaar, maar toch waar. Ja, dat kun je nog even allemaal rustig naar luisteren. Ja. Of je er nog geïnteresseerd bent uh, in dit verhaal van ons tweeën? Uh... Wie weet. Wie weet. Volgende week zijn uh, Rob en Albert Jan er Weer. Met die aflevering van Zandert op zondag. Zometeen ons stop muziek, cfm muziek en vader Veuge is er vanavond weer tussen 9 en 11 Met Peaceful Radio. En dat het heel vreedzaam is, dat is één ding wat zeker is. Ja. The Jackson's Desk.